9 uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Tour-operators willen de rekening van de brandstofstoring bij Schiphol... verhalen op de luchthaven of op de brandstofleverancier. De storing heeft de reisorganisaties mogelijk miljoenen gekost... zegt branchevereniging ANVR. Er is overgewerkt om reizigers alsnog te laten vertrekken. Bovendien moeten reizigers die één of twee dagen later vertrekken... worden gecompenseerd. De ANVR wil ook met Schiphol praten over de communicatie rond de storing. De branchevereniging vindt dat reizigers en reisorganisaties slecht zijn geïnformeerd. In de stad Groningen is vannacht een containerschip tegen een brug over het Van kanaal gevaren. Niemand raakte gewond, maar door de aanvaring zijn containers en de stuurhut beschadigd. De brug en ook een busbaan die er overheen loopt zijn voorlopig gestremd. Duizenden jongeren tussen de 18 en 27 jaar zijn onvindbaar voor de overheid. Ze staan in geen enkele gemeente meer ingeschreven... soms doordat ze studeren in het buitenland... maar vaak ook doordat ze schulden hebben of ruzie met hun ouders. Vorig jaar waren ruim 50.000 jongeren spoorloos. Zeker 10.000 van hen zijn gewoon in Nederland. Bij een brand in Zwaag in Noord-Holland is gisteravond laat iemand omgekomen. De brand woede in het dak van het Rijtjeshuis... Uit voorzorg waren enkele naastgelegen huizen in Zwaag ontruimd. De bewoners konden later weer terug. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Een groep gewapende mannen heeft op het vliegveld van Sao Paulo... zo'n 750 kilo aan goud gestolen met een totale waarde van zo'n 30 miljoen euro. Acht daders, verkleed als politieagenten... wisten de strenge beveiliging op de luchthaven te omzeilen in twee neppolitiewagens En met een vorkhefdruk lieten ze de goudstaven in een ambulance laden. Het weer. Vandaag weer erg warm met veel zon. Al is er ook wat meer bewolking dan in de afgelopen dagen. In het weekend minder heet. Vanaf morgen vroeg zijn veel buien mogelijk die gepaard kunnen gaan met onweer. Na het weekend trekken de buien grotendeels weg. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik stel vandaag het programma samen en presenteer het ook. En zoals aangekondigd, veel aandacht dit uh, uur voor Ruud Jacobs en Jowel Gilberto. Beide onlangs overleden. Ruud Jacobs, natuurlijk Nederlandse artiest. In de Volkskrant las ik uh, de laatste grote Nederlandse swinger is overleden. Hij is uh, beroemd geworden natuurlijk met het trio Pim Jacobs, zijn broer in de jaren 50 al. De eerste albums maakten zij samen met Bud Shank, Bob Cooper... Tony Scott en Herbie Mann. Ruud Jacobs daarentegen werd ook een bassist... die veel werd gevraagd in Amerika. Hij heeft um, onder andere opgetreden met Louis Armstrong... op het Newport Jazz Festival... en vele en platenopnames gemaakt... met allerlei Amerikaanse artiesten. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen... is uh, ook van het Rita Reis en het Pim Jacobs Trio... Opgenomen in 1961 in Leiden in de singer Concerthal, Samen met um, Kenny Clark op, uh, op drums, Wim overgaan op uh, gitaar, natuurlijk Pim Jacobs op piano en uh, Rita Rijs op vocals. En Bas natuurlijk Rut Jacobs. I get a kick out of you. Het Ritterreis trio met Pim Jacobs en Kenny Clark, opgenomen in Leiden in 1961. Um, Leiden, Laren zeg ik, ik zeg het helemaal verkeerd. Zingerconcerthal in Laren. Goed. Um, naast muziek maken uh, ging Jacobs ook, uh, Ruud Jacobs ook veel muziek produceren. Hij heeft dat uh, voor een aantal grote namen gedaan, waaronder. Thijs van Leer, Toet Stielemans... Jan Akkerman, uh, Jaap van Zweden... Gerrit Cox, Laura Fitchie. Maar ook bijvoorbeeld voor André Rieu. Die eerste reeks cd's... heeft hij geproduceerd. In de jaren... negentig uh, overleed Pim Jacobs... zijn broer. Ze waren erg close. En dat uh, sloeg er hard in... bij Ruud Jacobs. Hij heeft toen een aantal jaren... niets gedaan met muziek. Maar is daarna weer op gaan optreden. Samen met Rita Reis, Peter Beets en Martijn van Ittersson en Ferdinand Povel. Ze hebben onder andere in uh, het noord Jazz Festival weer opgetreden... en in 2007 hebben ze een uh, DVD opgenomen in Carré met Rita Reis. Ik ga nog een nummer draaien, dat komt uit uh, 1990, het album Just Friends... waar uh, het trio van Pim Jacobs optreedt samen met Ruud Brink. En het nummer heet ook Just Friends... Do you hear the Just Friends van het Pim Jacobs trio samen met Ruud Brink. En natuurlijk de onlangs overleden Ruud Jacobs op Bas. Ik ga verder met de Bossa Nova. Twee weken geleden is uh, Giawe Gilberto overleden. Hij is eigenlijk de uitvinder van de Bossa Nova. Hij is um, in de beginjaren 60, eind 50... is hij, uh, hij begonnen met het uh, ontwikkelen van de Bossa Nova. En heeft daar een aantal klassiekers. Uh, geschreven, uitgebracht, samen met Antonio Carlos Gobim. Tom Gobim ook wel. En daar ga ik natuurlijk aandacht aan besteden vandaag. En het eerste nummer wat ik klaar heb liggen is een klassieker, ook van Jowel Gilberto. Misschien niet zo heel bekend in Nederland. Het nummer heet Oba Lala. Het komt van het album Checa de Soldaten uit 1959. Jowel Gilberto. Coração, o amor encontrará. Ouvindo esta canção, alguém compreenderá. Seu coração, vem ouvir. Uh, o bala, o bala, esta canção. De Bossa Nova worden eigenlijk veel Braziliaanse oudere nummers opnieuw vertolkt. Dus het zijn ook vaak uh, ja, bekende, wat simpelere nummers, maar door de stijl die uh, Giao Gilberto erop toepaste klonken ze eigenlijk opnieuw als nieuw. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen heet Vaisa Baiana. Het komt van een uh, album uit 1973, wat ook de titel heeft uh, Giao Gilberto. Entra no samba, só fica parada, não canta no samba, não bolhe nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baila nem aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe da nonas cadeiras e deixa almoçada com água na boca. do maneira que mexe remeche, dando nas cadeiras, e mexe dano na escadaria se deixar com água na boa Com água na boca. A falsa baiana. Quando entrar no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abra roda. Ninguém grita oba. Salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima baixo E vira os olhinhos e diz: Eu sou filha de São Salvador die entra no samba, só fica parada. No canta, não samba, não morre nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe nas nossas cadeiras. E deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba, só fica para kom aan dan Faisa Bayana van het album Jowel Gilberto uit 1973. Joel Gilberto heeft natuurlijk een grote doorbraak uh, meegemaakt toen hij in contact kwam met Stan Stengett werd eigenlijk getipt door Charlie Bird als uh, die al een grote fan was van de Bossa Nova. Uh, Stengett heeft uh, Jowel Gilberto samen met uh, Antonio Carlos Jobim naar New York gehaald. En ze hebben een aantal albums opgenomen, en die zijn een internationaal heel groot succes geworden. Het eerste album is van uh, Hete Ketch en Gilberto. Het komt uit 1963 en daarvan ga ik draaien ook oh Grande Amor. Havie para esquecer? Um falso amor, e uma vontade de morrer, sei. De samenwerking met Stan Getz werd een internationaal succes en een enorme doorbraak voor uh, Jawel Gilberto. En het werd zo'n groot succes dat het jaar daarna, in 1964, ze ook een optreden gaven in Carnegie Hall. En dat werd een uh, groot succes en er werd natuurlijk ook een album van gemaakt. En van dat album heb ik uh, uitgekozen Bim Bom, een andere klassieker van Jawel Gilberto. Bing bom, bing bing bom, bom, bing bom, bing bing bom, pim, bom, bing bing bom, bom, bom, pim, pim, bom, É só isso o meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim Só É só isso, meu baião E não tem mais nada, não O meu coração pediu assim Só Bim bom, bim bim bom Bim bim bom, bim bim bom Bim bom, bim bom, bim, bim bom Bim bom, bim bom, bim bim bim É só isso, meu baião Mas nada não, o meu coração pediu assim só. live in Carnegie Hall in 1964. Een andere klassieker is natuurlijk Corcovado. Het is in vele opnames uh, terug te vinden en te horen. Ik heb een uh, tweetal hele verschillende opnames daarvan uh, gevonden. De eerste komt van een uh, live album van Jiao uh, Gilberto. Dat album dat heet Eu sei qui Amar Fute Amar, uit 1995. En de tweede uh, uitvoering die ik heb uitgekozen is van uh, het album Cats O Gogo. Go. Natuurlijk met Getz, maar ook met Astrid Stroet-Gilberto en Carrie Burton op vibrafoon, Kenny Burrell op uh, gitaar, Gene Jericho op bas en Joe Hunt op, uh, op drums. Gaat u luisteren naar twee uitvoeringen van Corco Fado. Got you. Esse amor om te Pra fazer feliz a quem se ama, muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela zijn, o te zijn, om te lindo.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 Feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar. E ter tempo pra sonhar. Da janela, ver se o corcovado redentor, que, que lindo. Quero a vida sempre assim. Com você perto de mim. Até. Ele achava, e eu que era triste, descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu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 A vida é sempre assim. Com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, desfrente desse momento. Give me one. Stengett, Astrid Gilberto, de vrouw van Jarold Gio Gilberto. Ze waren getrouwd tussen 1999, 1959 en 1964. En dit is opgenomen in het café Ogogo in Greenwich Village. Ik ga verder met Charlie Bird. Charlie Bird heeft eigenlijk Stengett getipt om contact op te nemen met Jarold Gio Gilberto en Antonio Carlos Jobim. En daarmee aan de voet gestaan van het grote succes wat ze ermee hebben gehad. Charlie Bird was ook al een fan van de Braziliaanse Bossa Nova en heeft natuurlijk ook vele albums uitgebracht met nummers uh, gericht aan de Bossa Nova. En ik uh, heb een uh, live album uitgekozen dat heet Homage to Jobim. Het is opgenomen in um, uh, Concord in Californië op het vu Concord Jazz Festival in 1994 en het nummer heet Watch What Happens. Charlie Bird.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 Charlie Bird met Hommage to Gobim. Ja, En in een Bossa Nova special mag José Koning natuurlijk ook niet ontbreken. De Nederlandse Bossa Nova zangeres die het in Nederland... Um, ja, onder de aandacht heeft gebracht, heeft gehouden vooral. Zij uh, treedt nog steeds regelmatig op en heeft een uh, mooi album gemaakt... Uh, een paar jaar geleden, dat heet Hoes de Bossa. Of, en um, dat heeft ze samen opgenomen met uh, Daniel Pezzetto op cello... Gitaar, Nelson Faria, op piano, Hans Vromans en op vocals, José Koning natuurlijk. Gaat u luisteren naar Desafinado. eu vou cantar, você não deixa. sempre vem a mesma queixa. Diz que eu desafino, que eu não sei cantar. Você é tão bonita, mas tua beleza também pôde sim. Se você disser que eu desafio, o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados tenho vido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste para ser feliz. Komortamento diante musical. Eu, mesmo mentindo, devo argumentar: Que esta boossa nova, que está muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente: É que os disafinados também têm o um coração. Fotografe você na minha holy flex. Ave louça sua ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Elei o maior que você pode encontrar. Você com a sua O principal, que no peito dos desafinandos, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinandos também bate um coração. Não poderá falar assim do meu amor, Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos disafinados, no fundo do peito, bate calado. Que no peito dos disafinados. disafinados do fundo do peito bate calado que no peito dos disafinados também bate um coração Pero Jose Koning met desafinado Ze treedt nog steeds op ik heb er vorig jaar nog hier in Zandvoort gezien en altijd een lust voor het oog en voor het oor. Natuurlijk mag Antonio Carlos Gobim ook niet ontbreken. En de klassieker Checa Sodade. Die komt zo dadelijk van het nummer Rio Revisited. Het is een live album opgenomen in 1987. met Antonio Carlos Gobim en Gail Costa. Daarna een klassieker ook van Antonio Carlos Gobim: Govendo na Rosera. nee. Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Het is een carregadas pelo E mole a terra que enche o rio que nem pausa. Luister naar Antonio Carlos Jobim met Jobendo na Rosera. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was CFM Jazz voor vandaag. Fijne dag en geniet nog van lekker van de muziek en straks van het mooie weer. <middels>